Drie uur Michel Koenen met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A67 bij Hezen in Brabant... zijn de eerste vrachtwagenchauffeurs gecontroleerd... of ze niet wonen in hun cabine. Het is niet duidelijk of er ook boetes zijn uitgeschreven. Door nieuwe Europese regels moeten chauffeurs elke twee weken... tenminste 45 uur buiten hun truck rusten. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete van 1500 euro krijgen.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 Een deel van het Van der Valk Hotel in Hoorn is gisteravond ontruimd vanwege een brand. Twee mensen hadden last van ademhalingsproblemen door het inademen van rook. De brandweer houdt nog de hele nacht in de gaten of het vuur niet smult in de muren. Hotelgasten worden tijdelijk opgevangen in een casino vlakbij.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 Het weer nog op de meeste plaatsen vriest het dan een aantal graden. Overdag is het droog en zijn er zonnige perioden. In vrijwel het hele land komt de temperatuur niet boven nul. En door een stevige noordoostenwind voelt het nog kouder aan. In de uiterste noordelijke helft van het land kan nog wat sneeuw vallen. Dat geldt in de provincies Groningen en Friesland code geel. In de komende dagen blijft het koud met s'nachts flinke vorst. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Nachtkijkers met Martijn Gemmius. Goedenacht, welkom terug bij Nachtkijkers. Vannacht zijn we te gast bij fotograaf Pieter Henket in zijn woonplaats New York. En als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan door ons te mailen... nachtkijkers.kro-ncrv.nl of door ons te bellen 0800-1121... Het vorige uur liep ik met Pieter door de wijk Washington Heights... in het noorden van Manhattan. Een wijk waar hij sinds kort woont. En waar hij in een appartement op de 32e verdieping een schitterend uitzicht heeft over de stad. Maar ja, voordat je op de bovenste etage bent... Ja, dan ben je wel even onderweg. Hij tikt me door, hè? Ja, we gaan heel hoog. Soms sta je hier met allemaal mensen in de lift... en denk je, godverdomme, ik wil nu naar beneden. Want dan moet je ergens zijn. En dan komt er weer iemand binnen en die gaat er weer naar de was... naar de was... Uh... Kamer, want beneden zit dan zo'n hele, hele, hele verdieping waar je de was kan doen. En iedereen komt dan weer allemaal binnen en gaan met elkaar kletsen. En dan sta je daar uren te wachten. Dus... Ja, dat is het nadeel dan van boveninwonen, 32. Ja. Hé, <laughs> helemaal boven. Ik heb de sleutel niet bij me, ze dus we moeten even hier aankloppen. We worden dus thuis. Hoe oh, doen anders? Gaat dit heel lang duren. <laughs> Oké. Okay. Hi. Hey, live, man. Hij is daar Elliot onze haarloze poes te wachten op zijn avondeten. Die weet het precies hoe laat het is. Die, gaat, die, die is volgens mij al twintig jaar, jouw gezelschap, of niet? Nou, die is wel al niet twintig jaar, maar die is... Uh, hoe old is Elliot, Roger? Nine? Eight years. Eight years old. En uh, ik, heb, uh, ik heb heel veel foto's van hem gemaakt, want hij ziet er gewoon heel raar uit... als een soort, van, uh, een soort haarloze draak. Hij <lacht> lijkt net een soort, soort, soort kind... Het is net een soort mix tussen een rat, een hond en een kat en een kangaroe. Maar het is een heel lief beest. Dus, uh, en als we weg zijn, hebben we altijd hele, hele, allemaal mensen die komen hier logeren en, dan, uh, en op hem passen. Dus we kwamen gisteren terug en dacht ik, we zijn zes weken weg geweest uh, voor het hele project in Afrika. En dan kwamen we weer aan en hopen dat alles weer goed is. Maar dan wordt hij altijd heel goed verzorgd, Dus uh, ja, allemaal goed. Overigens, ja, het is nu donker geworden en dan is het wel... Al... Een heel mooi uitzicht hier ja, op de 32e etage. Ja. ja, we staan op de 32e verdieping. En, en zoals je hier kan zien, um, kijk Dit is dus het, over die hele. De grote brug? Ja, de George Washington Bridge. En, uh, en we staan echt op de voet. Dus onder, onder ons gebouw, helemaal daaronder, uh, loopt de, loopt gewoon een, een, een. Hoeveel is dat? Uh, ik denk 8 Baans uh, Highway. Maar die kan je dus niet zien. Want dat hele busstation van, van uh, Pierre Louis Genervy staat daar. Bovenop. Heel mooi busstation uh, uit de jaar. jaren. En die... Vertel uh, vertelde je al over hè? dat je vader zei, want die is architect. Ja. Let op Pieter, dat is een bijzonder busstation. Ja, als mijn vader hier logeert, dan staat hij eigenlijk gewoon de hele week... staat hij hier voor dat raam en staat hij alleen maar naar dat station te kijken. En dan uh, zegt hij, nou ik ga even... Uh, ik ga weer even wandelen. En dan gaat hij daar allemaal rondwandelen. En hij is ook altijd iemand die... Uh, altijd op plekjes gaat wandelen waar je niet mag komen. En dan zie ik hem daar zo wandelen en dat is uh, het genieten. Maar het is echt. Uh... En dat busstation, uh, ja, beschrijf het maar eens even. Het, is, uh, het zijn eigenlijk uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uh, punten. Het, is bijna een soort hele het station met de brug is eigenlijk een soort van hele grote uh, levende insect. Met allemaal poten en, die, uh, en, en het mooie van al die, al die uh, duizenden uh, witte koplampen van die auto's... Uh, komend uit New Jersey, Manhattan in. En die, al die andere rode achterlampjes die we terugrijden. Dus je krijgt een heel mooi... Uh, uh, ja, het is heel mooi. Uh, een soort van levende, levende kreeft bijna. En dat busstation is... Verzint je dit nu te plekke, of heb, kijk je er altijd zo naar? Nee, er kwam vader, mijn vader kwam ermee. Die zei Piet, het is eigenlijk net een soort hele grote kreeft. Een soort grote, grote insectiebrug. En, uh, en dat is inderdaad echt zo. En het mooie is dus, als je naar de overkant kijkt... Zie je die hele, dat zie je nu niet omdat het donker is... maar die hele rand uh, van, uh, van de palestates. Dus dat hele Jersey, uh, dat hele deel aan de overkant van de Hudson River... is dus allemaal natuur en dat soort hele grote cliff. Uh, dus in de zomer is dat helemaal groen. En in de herfst heel mooi rood en, uh, en nu ligt er sneeuw op. Dus uh, uh, ja, het gewoon de hele, de hele scene ook. Ik denk zeker voor, voor een kunstenaar om op een plek te wonen... waar je, waar je de, de hele wereld in kan kijken... is, is, uh, is veel gezonder dan, uh, dan in een appartementje... tussen allemaal andere gebouwen waar je op een achtertuin uh, uitkijkt. Dus dit is, uh, je, hebt gewoon, je ziet alles. En ik kan hier... Uh, wij kunnen vanuit hier New Jersey zien en... Uh, de uh, Bronx, Yankee Stadium... ...Empire State Building... ...de Twin Towers... Uh, ja, ja. De, de eentje nog, die de nieuwe... Oh ja, ja de, ze vergeet dat soort... Ja, ze staan er ja. niet meer hè? Ik heb ze in zien zakken en... Uh, ...ik vergeet soms dat, het, uh, dat ze er niet meer zijn. Um, ja, ja, jij dus... woonde hier toen al, 2001. Ja, ik heb... Ik heb uh, ja, ik heb, ik heb hier de, de, de dag zelf... Uh, ...gestaan en ik heb ze... ...ik heb ze allebei zien, uh, zien instorten. En dat, uh, ja, dat was gewoon... Voor, ik denk voor iedereen hier was wel de, het ergste, engste moment van, je leven, van mijn leven geweest. Ook wel iets waar je heel lang uh, last van hebt... zonder dat je daar, dat je daar een, uh, een idee van hebt dat, dat dat bij is, heel erg bij is gebleven. Met uh, vuurwerk of zo. Dat ik, van vroeger vond ik vuurwerk geweldig. En nu als ik vuurwerk hoor, dan, uh, dan vind ik dat gewoon... Uh, ja, verschrikkelijk. En dan dat misschien komt dat gewoon door het geluid. Wat stond je? Op uh, 14th Street en 6th Avenue. Dus ik kon rechterop op naar beneden kijken. En het ergste was dat er. Um, er stonden allemaal rijen uh, voor de straattelefoons. Want, um, um, de mobiele telefoons deden het niet. En uh, men, die mensen waren nog steeds toen ook nog veel bezig met die straattelefoons zonder lange rijen en iedereen stond naar elkaar te schreeuwen... want die wilden hun man of vrouw uh, bellen die daar aan het werken was. En stond één mevrouw die stond heel hard te huilen en te schreeuwen... dat ze de man wilde bellen. En, en toen zakte die hele torens in. Dus dat is gewoon, het, was gewoon, uh, ja, het was gewoon een hele grote ellende. Ja. Maar ja, dat verhaal kent iedereen wel, dus... Maar, ja, maar uh, als je dan weer iemand hoort... die er met zijn neus letterlijk op heeft gestaan... Ja. dan blijft het indrukwekkend. Ja, en het, het gekke was, want, dan, want ik was dus en ik had geen camera, dus ik ben meteen naar de uh, Dwayne Reed, uh, zo'n zo pharmacy, gerend om een klein cameraatje te kopen. Um, en toen ben ik daar naartoe gerend. want mijn moeder belde me op en ik lag nog te slapen. En die zei: Hoor je wel wat? Er al, heb je al gehoord wat er allemaal aan de hand is? Moet je het nieuws eens aanzetten? En toen zei ik, oh ja, ik zie het nu. En toen heb ik opgehangen en toen dacht mijn moeder, oh shit, ik had nooit op moeten hangen. Want hij gaat er natuurlijk. Ik ken Pieter, die rent daar meteen naartoe. Dus ik ben er meteen naartoe gaan rennen en toen um, en toen het allemaal meegemaakt, en toen ben ik daarna terug naar huis gegaan. En toen stond mijn uh, de huisbaas helemaal in tranen in de hal. Want de hele wereld ging, uh, ging eraan en alles zou kapot gaan en we zouden geen water meer hebben. Dus ik, uh, als een dol in mijn badkamer ingerend, en ik dacht, ik ga En toen zei ze en toen zei ze met heel mooi New York's accent, en toen zei die: Oh my god, Peter, the whole world is gonna We're all gonna die. Fill up your bathtubs and all your things. Fill them, with, fill them up with water. Because you're going need water. They kind of cut off all the water. Oh my God. En die stond uit de schreeuw. Dus ik rem mijn badkamer in. Ik vulde mijn, uh, mijn hele badkuip um, met water. En toen stond ik ernaar te kijken. En toen dacht ik. Ik heb mijn badkuip eigenlijk nog helemaal niet schoongemaakt. En ik wil dat vieze water niet drinken. Dus, en ik ben altijd nog best wel van dingen moeten schoon zijn. Dus toen heb ik het weer allemaal weglaten lopen. Die hele bad, bad, uh, badkuip schoongemaakt. Toen het water weer opnieuw opgevuld. En uh, ja, dat zijn van die hele rare dingen dat dan gebeuren. Terwijl, uh, terwijl buiten al die ellende aan de hand is. Anyway, en toen, uh, en toen ben ik de volgende dag... Um, uh, kwam ik, werd ik wakker in een hele lege stad. En toen merkte ik dat er geen eten meer was in de, in de delis En toen ben ik bij uh, hele lieve vrienden van ons... Uh, gaan logeren, Upstate New York. We gaan even een beetje rondkijken in jouw uh, appartement. Uh, want ja, je woont hier nu een, een, een tijd... dus helemaal ja, in, in, jaar, ingericht zoals je het wil. Of zijn er nog dingen die naar... Nee, er komen nog dingen. Dat, oh ja, nee. Kijk, weet je wat, is in, in, in Amerika... In, in, uh, uh, uh, worden huizen heel lelijk... Uh, ingericht. Dus krijgt krijg tot hele lelijke keukentjes. En het leuke van deze keuken is dat ik vind hem eigenlijk heel leuk. Want hij is gewoon zwart-wit. En hij heeft mooie subway taals. En uh, we hebben een heel leuk kook-eilandje. Uh, dus uh, ik, ik, vond dit, uh, ik vond eigenlijk dat ze dat nog best wel goed hadden gedaan. Die vloer had wat anders gekund. Die had ik zelf niet zo gekozen. Maar daar komen nog mooie vloerkleden op. En, en, veel, uh, en veel kunstfoto's van jezelf aan de muur. Ja, en van mijn, uh, mijn uh, tante Bertien van Manen. Ehm... Uh, uh, fotograaf En uh, dus ik heb hier een paar hele mooie dingen van haar. Die heb ik voor ons huwelijk gekregen... van twee uh, Chinese mensen die met elkaar uh, staan te dansen. En het mooie van haar foto's... het zijn snelle snapshots uh, uh, gemaakt met een, met een klein cameraatje. En er zitten altijd, er zitten altijd heel veel hele diepe, uh, mooie verhalen achter. Dus je kan er eigenlijk altijd naar blijven kijken... En, en, en dingen bedenken van... zijn die mensen wel gelukkig met elkaar... of zijn ze heel verdrietig en... Uh, ja, heel, heel bijzonder. Ik heb hier ook nog twee hele mooie foto's van haar um, in uh, Rusland gemaakt. Van een bruidje op een bed um, met, een met een cameraploegje eromheen. En daarnaast een heel mooi straatje uh, met sneeuw. Dus dat zijn nog twee hele mooie kleine printjes. En dan heb ik hier uh, Frans Franciscus, een hele goede vriend van mij... En, uh, schilderij. Schilderij. En, uh, dus ik, en ik heb met hem een, een soort uh, swap gedaan. En, en dan krijgt hij van mij een foto. En dan krijg ik van hem een schilderij. Dus dat is heel leuk. Als kunstenaars kan je dingen met elkaar uh, delen. En dat zien we op het schilderij: een, een man. Een donkere een, man. En uh, in, een, in een pak. Met, en hij, hij maakt altijd hele mooie. Uh, of hij maakt altijd. Maar hij heeft vaak uh, um, uh, uh, portretjes. Met, waarbij de handen een soort van uh, een belangrijk deel uitmaken. Dus hij zit hier met. Um, een donkere man met, uh, in een pak met bloemetjes in zijn haar. En uh, ja, ik vind dat gewoon heel leuk. Er hangt er daar nog eentje van hem. Oh ja. uh, van een man met een kat op zijn hoofd. En ik heb een foto gemaakt van een uh, model... een keer met Elliot, mijn haarloze kat, op zijn hoofd. En toen zei ik tegen hem van... hé, hey, dat schilderij van jou is eigenlijk precies hetzelfde. Dus toen heeft hij mij dat schilderij gegeven en ik hem die foto. En dan hier hangt een foto van uh, een grote foto van Roger, mijn man en ik samen, uh, je kan het niet helemaal zien, maar naakt in, in, een, in een bed. Um, en dat is gemaakt door François Rousseau. Dat is een van mijn soort van uh, masters waar ik, uh, waar ik ook veel fotografie van heb geleerd... omdat hij een heel boek over ons heeft gemaakt in uh, 2001. En, um, en dit, deze foto, um, net toen ik uh, uit de kast kwam in Nederland... Uh, zei François toen hij dit boek had gemaakt. Toen zei hij van: De bel die me op, toen was ik in Nederland. En toen zei, ik, zei hij: oh, Ik heb vanavond een, uh, een tentoonstelling. De opening van het boek is vanavond in, uh, in Parijs. Dus ik zeg tegen mijn broer: Wil jij met mij mee naar de opening uh, van een show in Parijs? Dus mijn broer en ik gingen naar Parijs rijden in zijn, in zijn golfje. En toen kwamen we eraan aan. En toen konden we het niet vinden. We bleven maar om het Louvre heen rijden. En, uh, want, uh, en toen belde ik François op. Ik zei: François, we kunnen het niet vinden, want we rijden alleen maar om dat Louvre heen. En toen zei hij: Yes, Pieter, iets is in de Louvre. Dus toen, dus toen uh, kwamen mijn broer en ik door die, door die piramide met, met die, uh, met die uh, roltrap naar beneden. En toen hing deze foto van Roger en van mij daar heel groot aan de muur. Met allemaal, uh, allemaal hele zieke mensen in bontjassen stonden daar allemaal champagne te drinken. En toen stonden we op die. Uh, op die roltrap en toen zei mijn broer: Jij ja, bent ook een mafkees. Toen zei je: Ben je net uit de kast gekomen? En zit je daar bloot met deze donkere vent? Zit je, zit, je in, uh, zit je op een bed, heel groot, en staan we hier in het Louvre? Dus toen moesten we wel heel erg lachen. En, uh... maar, was dat een, een ding? Mm, nou, um, nou, het was wel een Het was in mijn hoofd heel lang een ding. Veel meer dan, uh, dan dat het uh, voor de mensen was waar je het uiteindelijk aan vertelt. Uh, en um, aan die hele lieve familie waar je dat aan vertelt. En, en, en um, uh, waar ouders heel, eigenlijk heel enthousiast daarover waren. En um, die waren meer bezig met de trots als ouders... Um, dat ik hun uh, in vertrouwen nam... Want daar ging het bij ons als familie altijd om dat, het, eh, dat je elkaar kan vertrouwen. En, um, en ze, zij wisten het misschien eigenlijk al heel lang. Dus mijn ouders die, uh, die vonden, die waren alleen maar heel erg blij en trots toen ik vertelde van... Oh, we vinden het zo fijn dat je dat, je ons dat, dat, je dat met ons wilt delen. Ja. Hoe uh, was je daar? Um, volgens mij 21 of 22. Ja, 21 was dat. Best laat, hè? Ja, best wel laat. Ja, heel, heel stom eigenlijk. Ja, ik vind eigenlijk dat iedereen dat gewoon heel vroeg moet vertellen. En uh, heel erg van je leven moet genieten. En, uh, en niet uh, dat het probleem, het zielige eigenlijk is van al die pubers. Uh, dat ze denken dat iedereen het heel erg gaat vinden. Terwijl als je het gewoon uh, vertelt, zit er eigenlijk helemaal niemand ermee. En daar is dit uh, ja, de foto van Lady Gaga. Ja. Hoes, uh, CD Hoes. Is dit, um, kun je zeggen, jouw door, grote doorbraak? Ja, 100%. procent. Ja, ja, ja, ja. Gewoon qua, qua wat, wat daar allemaal is uitgekomen. Is echt een, uh... nou, het, het, het is niet alleen um, gewoon haar als grote naam. Maar ook uh, die foto heeft er daarna ook in de Metropolitan Museum uh, kunnen hangen. In een tentoonstelling. En dan wordt het um, dan dan krijg je dus daardoor ook veel meer erkenning uh, in, in, in de kunstwereld en wordt het in één keer... Weet je, dus dan, dus het, het heeft gewoon heel veel, heel veel geholpen en heel veel teweeggebracht. En ik heb net een heel, heel leuk e-mailcontact gehad met haar, uh, met haar manager. En die vertelde mij een heel... Die, want ze is nu helemaal bezig met een nieuw album uh, waarbij ze helemaal terug wil naar, naar, uh, naar haar begin. Dus ze, ze hebben, ze hebben, ik heb maandenlang contact met ze gehad over... Um, um, uh, over al mijn oude foto's en alle oude foto's die nog nooit iemand gezien heeft, uh, die heb ik allemaal met ze gedeeld. En daar zijn ze erg mee bezig van, um, van wat kunnen ze daar nu nog mee doen en is het leuk om daar helemaal mee naar terug te gaan. En toen had ze via de manager laten weten dat ze dat die verhaal ook nog steeds heel belangrijk is. Dus dat is, gewoon, dat is best wel uh, ja. Ja, het is gewoon heel inspirerend, leuk, geweldig mensen die. Uh, die met heel veel talent, gewoon hele mooie... Ja, ik vind haar gewoon, het is gewoon super geweldig. Maar hij staat een beetje weggestopt hier in de kamer. Ja, moet hij, hij, moet hij ook hij ook niet natuurlijk heel... een klaar mee. Ja? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, aan de tijd is het ook wel genoeg. Het feit dat hij hier überhaupt nog staat. Ja, het is... die foto ken ik wel nu. Ja, en voor de, foto... voor de mensen die hem niet kennen... We zien Lady Kaka een beetje met een dikke schaduw, grote schaduw op haar gezicht. Grote zonnebril op. Ja, omdat... Uh... Uh, ja, die zonnebril was meer echt gewoon... Dit was de eerste, aller, allergrootste album. En uh, dus het was echt nog een soort van... We uh, wilden echt nog een soort van verbergen... van wie is die vrouw achter, achter al die, uh, die nummers. En... Um... Ja, en het grappige is dat die foto opeens kwam die uh, een paar maanden later... hing het op Times Square, een heel groot billboard. En, um, en wij reden door, we waren aan het schieten in, uh, in, in Hollywood... en dan reden we daar over Hollywood Boulevard... en hingen overal van die hele grote billboards. Dat was echt mijn eerste keer dat dat allemaal gebeurde. Dus wij zaten alleen maar te schreeuwen in de auto... en dan overal stoppen en, en dan met die iPhone uh, er foto's van maken... en mensen tutoren achter ons en wij, waren, wij vonden... dat was natuurlijk gewoon één grote droom die hele, die hele periode.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 Ciao, bongo bon, dit is Nachtkijkers, NPO Radio 1... vannacht in gesprek met fotograaf Pieter Henket. Hij woont en werkt in New York... waar hij grote namen voor de lens van zijn camera weet vast te leggen. Maar het zijn niet alleen de supersterren die zijn aandacht trekken... voor zijn meest recent pro grote project... reisde hij naar Congo om de verhalen en de beelden vast te leggen... van een groep mensen, een volk dat midden in de jungle leeft. De tocht naartoe was niet minder dan 17, 17 uur rijden van de bewoonde wereld met als eindbestemming het Otsala National Park. De foto's en de verhalen over het volk in het park... leiden tot de tentoonstelling die eind juni te zien is in Duitsland. En om de bezoekers en, uh, aan die tentoonstelling helemaal mee te trekken... in die tentoonstelling helemaal mee te trekken... Uh, uh, ja, zijn er ook geluidsopnames gemaakt in de jungle. Ja, het mooie is, dus wij sliepen daar uh, midden in het regenwoud. Dus s'nachts, en ik woon hier in New York City en hier in Hels Kabaal. Maar daar was het net zo, uh, eigenlijk net zo extreem of nog extremer. En we hadden een uh, componist bij ons um, die uh, de geluiden opneemt voor de museumtentoonstelling En die... Uh, die, zei, die zei dat hij in de jungle zijn uh, opnameapparatuur op de hoogste frequentie moest zetten... om die, om, om die geluiden goed op te kunnen nemen. Ja. Dat is echt een enorm kabaal en ik vond dat natuurlijk geweldig. Maar dat is dit... Uh... Vogels, insecten, je hoort ja. alles op de achtergrond. Ja, en um, je hoort apen en dieren met elkaar communiceren s'nachts. Uh, en en die, die rangers die erbij waren, die legden ons dan steeds uit van... Uh, wat ze zeiden en wat ze allemaal doen waren. Want die jongen die had echt fantastische opnames. Die had, die had zijn geluidsapparatuur gewoon steeds op verschillende plekken... in het, in het regenwoud neergezet. En dat werd, uh, ja, dat werd gewoon allemaal... Uh, daar gingen olifanten gingen daar in de modder zitten graven. Dus volgens mij ook voor de tentoonstelling... Gewoon om het een hele soort van mystical, uh, spannend gevoel te krijgen... heb je daar echt hele bijzondere geluiden... waarbij dieren gewoon bijna op, uh, op aliens lijken. Jij bent naar Congo afgereisd. Normaal gesproken fotografeer je sterren. Uh, maak je scènes. Uh, en, en probeer je dat zo mooi mogelijk te maken. En nu naar Congo. Maar wat was je plan om daar te gaan doen? Nou, ik ben gevraagd uh, door uh, de mensen van de uh, SPEC. Dat is een, uh, een, een charity organisatie die bezig is met de uh, conservatie van het uh, Otsala, uh, regen, uh, het Otsala uh, National Park. Um, en de mensen die daar... Uh, die daar wonen zij zijn bezig met de cons uh, de, hun te leren over de conservatie. En um, ze wilden een manier vinden om, de, om aandacht te geven, om een soort van uh, de, die mensen daar te vieren. En uh, ze hebben mij gevraagd om een idee te bedenken om daar een fotoserie over te maken. Dus um, samen met, uh, met deze mensen zijn we op het idee gekomen om de, de, de originele, de oorspronkelijke verhalen van die mensen te gaan verzamelen. En in de negentig jaren was daar, heeft ebola daar enorm um, uh, huisgehouden. En er zijn dus heel veel oudere mensen daar overleden. En de mensen daar worden, die oude mensen worden genoemd als de, de, de soort van de bibliotheken. Als ze doodgaan, zijn het de, een bibliotheek die afbrandt. Dus eigenlijk een heel mooi symbolisch iets. En ze uh, steeds verder gaan denken. En toen kwamen we bij het idee dat uh, de gebroeders Grim. Um, in, uh, in hun tijd de, uh, door Duitsland zijn gaan reizen naar al die, al die boerderijtjes en al die dorpjes om uh, de verhalen te gaan verzamelen van, van die mensen en ze allemaal te gaan, uh, gaan opnemen. En dat waren hele donkere, uh, soort van, uh, ja, hele grimme sprookjes. En uh, die zijn toen daarna, voor Louis XIII, voor, om, om acceptabel te zijn voor zijn zoon, zijn die verhalen omgezet in de, in de verhalen zoals we ze nu kennen: al die disney uh, Verhalen met een, goede af, uh, uh, met, een, met een goed afloop. Ja, dus je bent eigenlijk als een soort van gebroederschrim ja. naar Congo gegaan. Om daar uh, ja, de, de mensen, een, een verloren bevolking, een, be, be, een verloren, of verloren zijn ze natuurlijk niet. Maar ja, eigenlijk diep in de jungle, een bevolking, uh, om die weer onder de aandacht te brengen. Ben je als een soort van gebroederschrim daar naartoe gegaan. Ja. En heb je hun verhalen verzameld. En dat wil je dus in beeld brengen. Ja, en daar zijn we drie jaar mee bezig geweest in totaal. Uh, dus we zijn daar ook al eerder naartoe gegaan... Uh, om, om heel, erg, heel erg met die mensen samen dit hele project te doen. En, uh, uh, en ze te ontmoeten en ze comfortabel te laten zijn met, uh, met ons... en ons, ons idee te, uh, voor te leggen. En, en ook gewoon om hun verhalen te verzamelen. Nou, hoe keken ze daarna? Want dat zijn natuurlijk... Uh, ja, dan komen een paar blanken in één keer uh, midden in het oerwoud hun verhalen aanhoren. Ja, maar daarom is het heel belangrijk dat... Uh, we hebben ook mijn, mijn uh, Eva Vonk, mijn executive producer... Die is daar zeven keer naartoe geweest. Dus zeven keer. En je, je moet ze dus niet vergeten... Dus eerst vlieg je naar Parijs en dan vlieg je naar Brazeveel. En van Brazeveel ga je 17 uur in een auto zitten. Op wegen wat eigenlijk geen wegen zijn. En dan rij je dus 17 uur bijna door het Regenwoud. En dan kom je uiteindelijk aan in dit, uh, in dit dorpje. En dat heet Mbommel. En uh, het mooie daarvan is dat, uh, dat daar zitten dus niet alleen de, de autochttoon uh, um, tribe, zoals. en dat, dat, dat normaal gesproken heette dat de Pygmee. Maar de Pygmee is een woord wat, wat niet meer wordt gebruikt. Um, maar er zitten heel veel verschillende stammen. Uh, die allemaal bij elkaar in dit ene soort van dorpje wonen, midden in, uh, in het regenwoud. Dus je hebt een, he een heel mooi soort van overzicht van alle mensen uh, van deze Congo. Dus. Um, om de verhalen daar te verzamelen was extra speciaal... omdat je krijgt gewoon een hele soort, van, uh, uh, soort wijde uh, lijst van hele mooie verhalen. En over de drie jaar, met heel veel werk en heel veel kampvuren... en mensen die om, uh, in, in grote kringen gingen zitten en verhalen met elkaar gingen delen... Uh, we hebben een, uh, twee filosof uh, uh, Congolese filosofen die gespecialiseerd zijn in... Uh, sprookjes en fairytales, uh, die, die hebben we deze, al deze 21 uh, verhalen kunnen verzamelen. En sommige zijn hele lange verhalen. En sommige verhalen zijn hele korte, kleine verhalen... Uh, waar je een, les, een wijze les uit kunt. Het zijn bij, bijna allemaal zijn de verhalen uiteindelijk een soort van uh, wijze lesverhalen. Van... Net, net als de meeste sprookjes, het zijn ja. met een moraal. Er zit bijna altijd een, een, een mooi moraal in. Dus, uh, en toen zijn we dus al die verhalen gaan verzamelen. En toen hebben we, hebben we ze uh, maandenlang allemaal opgeschreven. En uh, helemaal gezorgd dat alle details kloppen. Daar heb ik uh, een hele, heel fijn iemand voor gehad. Die, die filosoof, een uh, Congolese filosoof. Die woont in Berlijn. En die heeft uh, dus iedere keer gezorgd... dat alle details heel goed kloppen. En uh, toen zijn wij... Tien uh, of elf dagen van tevoren voordat mijn hele crew daar kwam... Uh, met alle belichting en alle apparatuur... zijn wij daar al naartoe gegaan om met die mensen te praten. En, uh, uh, en um, ook om alle verhalen samen helemaal uh, op te schrijven, uit te pluizen. En terwijl we daar waren ook kijken van wat is mogelijk. Want je, je hebt natuurlijk heel veel ideeën die je wilt doen. En dan kom je daar en dan denk je van, dat kan helemaal niet. Um, dus dat was heel bijzonder, die eerste elf dagen. En, na... en hoe keken de mensen naar jullie? Hoe keken de mensen naar... naar ja, hoe vonden ze dat jullie de verhalen gingen verzamelen... en dat jij daar uiteindelijk dan foto's bij ging maken? Hoe keken ze naar jullie? Nou, Het mooie is dat uh, wat, je, wat je daar heel erg merkt... is dat, dat mensen uh, uh, ons heel veel respect gaven. En, uh, en, en zeker ook omdat we niet, niet daar gewoon een dag van tevoren aankwamen... en denken dat we gewoon daar die verhalen van die mensen gaan afpakken... en meenemen... En, en er iets van maken in Europa. Dus uh, het, het, het juist heel erg de bedoeling was dat we het met hun samen doen. Dus uh, ik kom eigenlijk als, als Europese blanke uh, fotokunstenaar... kom ik daaraan eigenlijk met al mijn apparatuur... en met mijn, met mijn creative vision. Uh, en ik laat met mijn, op mijn manier hun verhalen uh, ga ik vertellen... En het bijzondere is dat die verhalen van hun, die zijn dus ook nog nooit uh, opgenomen. Of die zijn nog nooit uh, geregistreerd. Uh, dus dit is eigenlijk ook een soort van uh, het, het vieren van die mensen en het vieren van hun verhalen. En, en dat documenteren en, uh, en daar een, een boek en een fototentoonstelling van te maken in een museum. Ja, en dat gaat naar Duitsland, die fototentoonstelling? Ja, de opening uh, van de tentoonstelling is in uh, Barberini... Museum op 29 juni in, in Potsdam, naast Duitsland. Of naast Berlijn. En, uh, en Prestel, uh, de boekpublisher gaat er een uh, boek mee maken. Een boek van publiceren, een, een koffietafel fotoboek. Dus daar ben ik nu met een heel team mee bezig. Die heb ik net alle foto's gestuurd. Dus ik krijg hele enthousiaste mensen allemaal. Dus hartstikke leuk. Dus nu begint eigenlijk het, het, uh, gewoon het soort thuisdeel... waarbij je met z'n allen achter de computer uh, bezig bent... En, uh, en het hele boek in elkaar zit, dan is het natuurlijk een, soort, een hele grote, enorme, enorme puzzel. Je hebt net even wat geluiden gehoord hè? uit de jungle. Uh, misschien aardig om even te laten horen hoe zo'n shoot dan in zijn werk gaat. Want jij zit daar, uh, jij wil natuurlijk de mensen op een bepaalde plek hebben... de mensen moeten zich op een bepaalde manier gedragen, moeten op stilstaan, niet stilstaan... Um, en daar moet je dus mee, mee communiceren. Laten we even luisteren hoe dat dan ja, dit gaat. Is, dit is een foto van uh, 40 kinderen die allemaal in een, in een boom zitten. En daar zit een heel verhaal achter. Maar dit is dus een Franse translator en een Lingala translator... die mijn verhaal uh, communiceert. Dus is een van de sprookjes die je wilde uitbeelden. Uh, dat had te maken met 40 kinderen die in een boom zitten. Uh, en die probeer jij nu aanwijzen te geven door een tolk. Ja. Kijk door de camera. Ga echt, de camera. Kom op je voet. de Kijk naar de camera. Hoe was het om zo te werk? Ja, fantastisch. Uh, fantastisch mooie is ik heb ik heb ehm um, Wat je moet bedenken is dat um, ik, ik, mijn, mijn werk is, is, is vrij geantsceneerd. Eh uh, dus ik bedacht grote scènes en, uh, uh, en de bedoeling was of tenminste mijn, mijn hoop was om de mensen te laten de acteurs te laten zijn in hun eigen verhalen. Maar deze mensen die, uh, die kijken geen films, die hebben geen tijdschriften... ze hebben geen internet en ze hebben zelfs, wat ik heel interessant vond... bijna allemaal uh, geen spiegel uh, in hun huizen. Dus uh, deze mensen zijn, de, zijn helemaal uh, virgin eigenlijk... voor uh, wat wij in, in, in onze wereld allemaal... We willen allemaal iemand zijn. Of we denken van oh, zijn, zo zijn we het mooiste. Zo zijn het knapst. Dus je krijgt hele pure mensen voor je lens. En in, ik realiseerde me met de eerste dag. Dat in plaats van ze allemaal dingen te laten doen. Of ze te laten acteren. Want dat, uh, waarvan ze toch niet weten wat dat bet überhaupt betekent. Uh, kan je veel meer een verhaal vertellen. Met een expressie. Of met, een, uh, met he, de manier waarop mensen naar, naar de camera kijken. En... Dus heb ik uh, wat we steeds deden... en Said mijn art director... Uh, wat een heel, heel bijzonder iemand is... Uh, die, die kon... die liet ik uh, de sprookjes aan die mensen weer vertellen. En dit kenden ze natuurlijk allemaal. Dat zijn hun eigen verhalen. En dan zeiden we bijvoorbeeld uh, tegen twee jongetjes... van nou, jullie zijn uh, een mol en een zon. En die zijn beste vrienden. En dan gingen we dus heel voorzichtig uitleggen... bijvoorbeeld aan één jongetje van... jij bent de zon, maar in het verhaal, in de zon, ben je heel verdrietig... want de mol is boos op jou. Hoe zou je dan kijken als je, als je heel verdrietig zou zijn? En, en, en we hebben ook twee jongens gekozen die beste vrienden waren. Ze dus zeiden van, hebben jullie wel eens ruzie? Ja, we hebben wel eens ruzie. En als je dan heel boos bent, hoe, zou je dan, hoe, zou je dan, hoe voel je je dan? Dus het ging heel erg op gevoel. En dan hebben we, we namen ook heel erg de tijd steeds met, met iedereen. Want je krijgt, als je dat niet doet, krijg je hele... Uh, freaked out uh, mensen die daar helemaal doodsbang uh, op ons set staan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus het ging allemaal heel rustig en met heel veel patience. En, uh, en dan krijg je gewoon hele... Ik, ik kan je hier een foto laten zien... Um, van het zonnetje en het molletje samen. En, um, en dat als je daar de tijd voor neemt... en je laat die kinderen heel rustig uh, daarin komen... dan krijg je gewoon opeens hele pure... Hele bijzondere momentjes. Dit is een andere foto waarbij de moeder van het molletje heel ziek is. En de zon wordt gevraagd of hij het probleem wil oplossen... door voor één dag aan de andere kant van de wereld op te komen. Maar dat kan de zon natuurlijk niet. Dus wordt het molletje zo boos... En uh, zo verdrietig dat hij daarna de zon nooit meer wil zien. En daarom gaat hij onder de grond en komt hij alleen nog maar s'nachts naar boven. Dus dat is het verhaal van waarom de mol onder de grond leeft. Is, zijn deze kinderen, deze bevolking, in de middle of nowhere van Congo... Hoe, hoe, is er enige parallel te trekken tussen de grote sterren die je voor de Kamer hebt? Hoe, wat is eigenlijk makkelijk om te fotograferen? Dit of juist iemand die heel beroemd is en misschien wel helemaal geen zin heeft om mee te werken? Dit is veel makkelijker. Want deze mensen die, um, die zijn niet bezig met uh, wat een foto voor hun carrière kan doen. Welke volgende stap ze willen zetten. Wie ze, hoe ze zichzelf um, uh, willen laten zien. Dus je krijgt gewoon hele lieve en heel... Het zijn namelijk ook echt allemaal gewoon... Het zijn hele, het, uh, uh, het zijn, ik ben ook in Tanzania geweest. Daar waren de mensen heel uitbundig en vrolijk. En deze mensen zijn, vond ik veel serieuzer... Um, maar extreem lief en extreem zorgzaam. En, uh, en ze hebben met heel veel passie aan dit project meegewerkt. Dus je krijgt gewoon hele... Um, ja, je, krijgt gewoon het, je krijgt voor je lens, wat voor iedere fotograaf volgens mij het bijzonderste is. Wat er is gewoon het, het, het puurste van het puurste wat een mens waar dan ook op aarde ooit zou kunnen zijn. Dit is een soort van het extreme daarvan. Ja, Hoef je minder trucjes toe te passen. Ja, veel minder. Zeker als je ze gewoon helemaal niet meer laat acteren. En zoals, zoals je hier ziet... bijvoorbeeld alleen... aan die jongetjes uitleggen... Van, aan dat jongetje die de zon speelt uitleggen... van jij bent... Uh, jij probeert het goed te doen bij, de, bij het molletje. En, en, en leg bijvoorbeeld alleen je hand op zijn schouder. En dan krijg je gewoon... Uh, dan krijg je gewoon hele pure... Uh, ja, je krijgt gewoon hele pure, pure dingen. Ja. Wat zijn nou trucjes die je... Wel moet toepassen bij artiesten die, waarvan je zegt, Nou, oh, ja, ik, heb hem, ik ken inmiddels mijn pappenheimers wel. Uh, ik weet wel uh, hoe ik jou een klein beetje meekrijg. Als er een rapper aankomt, uh, een beetje, ik heb geen zin. Ja, jij moet met hem werken. Nou, ik heb bijvoorbeeld, uh, ik, ik heb laatst een shoot gedaan met Travis Scott. En dat is een, een, een wereldberoemde rapper van 21 die, het, die al veel te veel geld heeft verdiend. En uh, dus die kwam met heel veel attitude, kwam in mijn studio binnenlopen. En wat je merkt is dat het hele team daaromheen... die zijn de hele tijd bezig met die, uh, met die, die jongen uh, te verwennen... en alles, alles voor die jongen te doen. Um, dus wat je ook merkt bij zo'n shoot... is dat als je op die, naar die mensen toe gaat... en je gaat meteen met ze praten... Uh, en je gaat meteen uitleggen... Dan, uh, dan gaan ze stoer doen en dan zitten ze op hun telefoon... en ondertussen luisteren ze niet naar wat je, wat je idee was. Dus wat ik met die jongens altijd doe is... Ik, ik ga, die, die gaan aan zo'n make-up of haar tafel zitten... en dan loop ik... Naar nou, ze toe en dan staan, zijn ze in mijn studio. En dan zeg ik altijd... Um, Hi Travis, welcome. Uh, my name is Peter, I'm the photographer. This is my studio. Ook om te laten merken van, je bent nu bij mij thuis. en um, we have an entire concept that we would like to present to you. So whenever you're ready, you can come find me over by my camera. And then you can ask me about the concept. Mm -hmm. En door dat te doen, laat je de jongens uh, naar mij toe komen In plaats van dat ik meteen enthousiast ben dat ze er zijn, want je bent zo beroemd. Je gaat niet mee in het circus. Nee, je gaat niet mee in het circus, dus je laat ook... Um, dus, dus opeens een half uur later komt hij um, bijna met zijn staart tussen de benen naar mij toe... om te vragen van, oké, okay, so what's the concept? Dan zeg ik, oké, okay, en dan zeg ik tegen mijn team... Travis would like to know the concept. En dan leg ik het concept uit. En um, ja, zo zijn er gewoon kleine, kleine trucjes om... Um, om mensen te laten merken dat als je, hey, je. Je werkt samen. Een fotograaf. En dat heb ik ook wel eens tegen mensen gezegd. waarbij je een cover schiet van. van we, moeten dit, we moeten dit samen doen. We kunnen samen iets moois maken. Ik kan niet zomaar een portret vaak maken van iemand. die niet uh, uh, zichzelf weg wil geven. dus misschien ook hetzelfde in een, in een interview. Je moet, je moet het samen kunnen doen. Um, en dat is iedere keer weer heel. Uh, ja, challenging hoe je die personen op jou... of hoe je jezelf op hetzelfde level krijgt als die persoon. Gewoon als mensen samen en niet als een of andere ster... die, uh, die denkt dat die heel belangrijk is. Ja. Nog even een fragment vanuit uh, van, met een iPhone opgenomen midden in de jungle. Um, er wordt op een gegeven moment gezongen. Er wordt uh, gedanst. Ja, dus misschien nog wel even uh, mooi om bij te vertellen... is dat dat was de, uh, na de eerste week... Um, Kwamen, uh, hebben de, de elders van de, van de tribe die hebben messengers naar ons, ons kamp gestuurd en gezegd van... Uh, wij vinden dat jullie hier met respect zijn... en we willen jullie respect terugtonen. En we willen uh, vanavond een heel groot vuur maken. En dan gaan we jullie... en um, dan doen we een soort van welkom traditie ding. En dat was echt spectaculair. Dus wij zijn helemaal dat regenwoud in, uh, ingegaan. En toen kwamen we uiteindelijk bij... Uh, bij een paar hutten uit. En daar binnen was een soort van... middenin was een soort pleintje. En daar zaten al die honderden mensen om dat vuur heen. En die waren allemaal aan het zingen. En dat was, dat was voor ons een heel bijzonder moment. Ook omdat we opeens merkten dat, uh, dat... wat we aan het doen waren echt een goed project was... waar zij ook in geloofden en in mee wilden Eigenlijk is dit de ultieme vorm van acceptatie. Ja. Ja, en het mooie was, ik had al mijn camera bij, uh, bij me. Dus uh, ze gingen een soort van uh, jagersdans doen... waarbij één man die speelde alsof hij een dier was... en die ging allemaal bladeren op zitten eten. Maar die at hij ook echt allemaal op. Het was heel extreem. En, uh, en iedereen was daar om me heen aan het roepen en schreeuwen. En die andere man ging hem dan jagen... en die ging dan hem met een stok slaan. En dat was heel, heel, het was heel extreem. En dat vuur was heel groot... En ik rende daar tussendoor, ik danste met, eigenlijk met z'n drieën, waren we daar in het rond aan het dansen. En dat was zo'n bijzonder moment, want je zit gewoon op een soort van front row, of eigenlijk sta je gewoon op het podium samen met die, met die mensen. En ze vonden dat zo leuk, daarna gewoon uh, om te weten gewoon van, van deze mensen, die, die vinden ons belangrijk. Juni dus in uh, Potsdam te zien, deze foto's hebben ja, het eigenlijk heel uh, bijzonder, want deze foto heeft nog verder niemand gezien. Hè? Nee, jij bent eigenlijk de eerste die ik het laat zien... omdat um, uh, de bedoeling is dat, dat ik wil dat helemaal niemand het ziet... voordat het hele boek uitkomt. Dus, ik, normaal, ik heb niet eens mijn vader laten zien. Die zou dan altijd de eerste zijn die, uh, die dit soort dingen te zien krijgt. Maar ik wil dat het uh, gewoon helemaal... Uh, ik wil eigenlijk dat het een soort verrassing blijft. Tot, tot het boek uitkomt. Uh, en, de, en de deuren van het museum opengaan. En dat we daar naar binnen kunnen lopen. Dus ik laat het wel aan jou zien, omdat niemand het dan kan zien. Dus dat is juist wel mooi, toch? Ben jij een zondagskind? Absoluut. Maar volgens mij. Uh, ja, ik. Uh, ik uh, dat heb ik volgens mij van mijn moeder. Ik ben altijd. Uh, maar ik zie, ik zie misschien dingen ook altijd. Ik, ik denk ook altijd dat ik uh, geluk heb gekregen. En heel veel mensen. Heb, krijg geluk Krijg En dan kunnen ze dat nog steeds negatief inzien. Dus ik denk altijd wel dat... Uh, ja, ik zie dingen vaak best uh, positief in. En dat kan natuurlijk ook andersom. Maar geluk gekregen op wat voor manier? Nou, ik denk altijd... Als ik hier sta dan in, midden in, in, de, in de Congo met mijn camera... en ik ben mijn hobby aan het uit, uitvoeren in, in een land... waar uh, normaal gesproken mensen niet eens mogen komen... omdat je van de regering moet worden uitgenodigd... en ik sta daar midden in een regenwoud... De mooiste mensen te fotograferen die ik ooit heb gezien, dan ben je volgens mij best een zondagskind. Ja. Ik zeg... Glijd verdriet en, en, en ongeluk dan gelijk van jou af? Nee. Of, je ken ook... je dat helemaal niet? Nee, absoluut niet. Nee, volgens mij werkt dat heel erg, uh, werkt heel erg samen. Ik denk dat heel veel creatieve mensen uh, extreem kunnen genieten en ook heel verdrietig kunnen zijn. En uh, ja, dat, uh, zo werkt dat een beetje in mijn leven. Maar ik ben, gewoon, ik ben met alles gewoon heel extreem. Dus al mijn hele, uh, al mijn emoties zijn volgens mij heel. Erg. Ik kan ook. Uh, de eerste date die ik had met Roger. Uh, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, wilde ik hem de piano laten zien. En uh, dat is die, die hele bijzondere film um, van, die, um, do, van die dove vrouw samen met de dochter die dan uh, die op een eiland terecht kwam met de piano. En die muziek die is zo mooi. En in het begin de scène zie je alleen de zee met die golven. En toen zat ik al te huilen en toen stopte hij de film. Toen zei hij van, what happened, what happened? Toen zei ik, well, this movie is so beautiful. You have no idea what's going to happen. En toen dacht hij van, oh god, moet daar de rest van me mee zitten. Ja, maar de, uh, uh, ja, jij kunt dus ook... Want het lijkt allemaal zo mooi. de, de, de foto's en, en het succes dat je hebt... Maar je zegt net van ja, ik kan. Ik, het, gaat, het gaat heel erg met golven. Dus enorme pieken, maar dus ook enorme dalen. Ja, ik. Ja, ho, um, enorme dalen. Maar um, ik kan gewoon heel makkelijk ook heel verdrietig zijn. Um, en, ik, uh, en het fijne is, dan heb ik altijd Roger die. die, um, die met een wijze les mij daar weer bovenop uh, ophaalt. Het is natuurlijk ook zo dat je, uh, dat je met. Uh, kijk, zo'n project als dit, daar ben je drie jaar mee bezig. Uh, ondertussen um, heb, je, heb je alweer een tijd niet een nieuw project gemaakt. Dus het is voor een, voor een kunstenaar ook iedere keer weer uh, de angst van... kan ik het nog wel en kan ik, kan ik weer iets nieuws bedenken? Kan, wordt het weer mooi of gaat het dit keer helemaal mislukken? Dus uh, ik heb voornamelijk heel veel, um, veel angsten... Uh, ja, over mijn werk, dat ik gewoon denk van wordt het, wordt het weer wat? Of kan het. Hoe kan ik het nog, uh, nog dieper gaan? Dat is het bijzondere van dit project, denk ik. Dat, uh, dat dit is het diepste project wat ik ooit heb gedaan. Dus hier zit zoveel substance in dit hele project. Heel veel verhaal en, uh, heel veel, uh, en geschiedenis. En ook gewoon een project wat uh, niet alleen voor mij belangrijk is, maar voornamelijk ook voor. Uh, voor deze mensen die hier heel hard... Van, hè, voor de, voor de, de, de mensen in, in, het, in het regenwoud die hier heel hard aan meebegewerkt dat het voor hun bijzonder is dat ze een boek hebben... wat hun verhalen laat zien en vertelt. Maar er is dus ook bij dit project angsten. Enorme, enorme, enorme angst. Nachten, gewoon echt eindeloze nachten niet kunnen slapen. En uh, zeker ook die hele maand dat we daar waren... lig je daar s'nachts in een, in een tentje... in een, in een soort uh, kamer van een... Van een, een een soort van gebouwtje wat nog niet af was. En uh, met allemaal muggen. En dan lig ik daar klaar wakker. Iedere dag te bedenken van wat ga ik morgen weer doen. En gaat het, het, het, het magische trucje morgen weer lukken. Want iedere keer als ik lampen opzet en die camera... dan zie ik al die lampen weer uit die koffers komen. Dan denk ik, oh mijn god, wat gaan we nu weer doen? Is, het, is angst dan een drijfveer? Ja, denk het wel. Volgens mij als je die angst en die uh, verliest en je wordt uh, comfortabel... dan... Uh, misschien dat het dan fout zou kunnen gaan. Ja. Maar die onzekerheid... Uh, en ik, uh, ik vroeg dat ook keer ja, aan mijn vader... Toen, toen ik helemaal in stress zat... en ik dacht van, wat ga ik nou weer doen? Toen zei ik van... Uh, toen, zei ik, heb jij, heb je, toen zei ik, heb jij nog wel eens op jouw leeftijd... Dat je, dat je gewoon echt denkt van... wat ga ik hier in godsnaam doen? Toen zei die Piet, dat heb ik iedere keer als ik ergens mee begin. Dus denk ik, als hij het nog heeft op zijn leeftijd... dan zal het wel gezond zijn, ja. want hij maakt hele mooie dingen. Dus, uh... Maar je vader architect, en ik heb hem ook eens horen zeggen... Uh, kunstenaars hebben een heel klein hartje... en dan moet je niet al te hard op gaan staan. Ja, dat is eigenlijk een hele mooie... Ja, ja en, uh, en, en, en gewoon heel gevoelig. Ik ben gewoon een extreem uh, gevoelig mens. Dus ik kan, ik kan heel hard genieten. En ik kan heel verdrietig zijn. En ik kan mijn dingen heel erg uh, uh, aantrekken... Uh, die niks met mij te maken hebben. En zegt Roger, die is veel nuchter dan, dan ik. Die zegt dan van... Uh, van Piet, come on, that's not even your problem. En dan dus ben ik nu weer helemaal verdrietig over een of andere uh, YouTube-video... of iets wat ik in het nieuws heb gelezen. Dus hij heeft me na een tijd ook gevraagd of ik wat minder de krant wilde gaan lezen. <laughs> keer. Dat is wel belangrijk hè, voor hem, voor jou, dat jij zo iemand naast je hebt. Ja, die balans is heel goed. Ik heb gewoon het idee dat ik een, een soort van hele nieuwe ziel ben... die hier voor het eerst op de wereld staat. Uh, die alles heel bijzonder vindt en alles heel extreem vindt. En hij is volgens mij gewoon een hele oude ziel die hier al... ...honderd keer is geweest en, uh, en mij daar een soort van uh, ja, een soort guidance in, in geeft. En daarom denk ik dat het zo'n bijzondere uh, combinatie is tussen ons ja. twee. Kom maar mee, ik neem je wel mee aan de hand. Ja, ja en hij probeert dat natuurlijk af en toe ook t, uh, niet te doen. Maar dat is... Uh, ja, dat werkt. Ik vind dat gewoon heel goed werk. En, en, en, en andersom werkt het natuurlijk ook. Ik, ik, ik heb hem dingen laten zien die, die hij uh, die die nooit eerder zag... Ik heb hem uh, uh, mooie dingen laten zien waar hij normaal gesproken niet, niet naar zou, zou kijken. Of niet, het, het gewoon niet zou opvallen. En nu ziet hij het wel. Nu zie ik hem ook uh, naar, naar bepaalde dingen kijken. En zegt hij opeens, kijk eens wat, hoe mooi dit is. En dan maakt, stuurt hij me een foto en denkt van, oh, nou ziet hij het ook. Ja. Elkaars leven vrijken. Ja, maar ik denk dat dat het heel belangrijk is. bij uh... en Kijk, voor ons, wij, wij, wij wonen samen... We reizen samen, we werken samen. Alle, alle shoots, bijna allemaal doen we samen. Dus we zijn gewoon 24 uur per dag non-stop altijd bij elkaar. Dus uh, dat is, ja, dat, dat, dan, dan moet je gewoon een hele goede dynamiek hebben samen. Ja. Uh, muziek. Uh, ja, Big Love dat is eigenlijk toepasselijk. Ja, Big Love ja, dat is inderdaad toepasselijk. Big Love is mijn, uh, favoriete, uh, een van mijn favoriete nummers uh, van Fleetwood Mac. Uh, ik heb het volgens mij nu vijf keer live in concert gezien. En uh, het is heel mooi, want Lindsay Buckingham... Uh, speelt hier helemaal alleen uh, met één gitaar... en verder niet één ander instrument dit waanzinnige nummer. Big Love in de akoestische live-uitvoering. De afgelopen twee uur sprak ik met fotograaf Pieter Heenket. Onlangs was ik bij hem in zijn appartement in New York. We spraken over hoe hij daar... 20 jaar geleden terecht is gekomen, hoe hij er met vallen en opstaan furoren heeft gemaakt. En dat deden we onder meer in zijn appartement in Washington Heights, op het noordelijkste puntje van Manhattan. Aan het einde van ons gesprek struinen we nog wat door het appartement langs wat opmerkelijke spullen, waaronder een verrekijker die op de 32e verdieping waar hij woont niet mag ontbreken. Ja, die heb ik van mijn vader uh, gekregen toen we hier kwamen wonen. Dus daar kan je, ja, daar kan je gewoon heel mooi, gewoon, gewoon een grote telescoop. Daar kan je alles. Uh... Je kan natuurlijk zoveel zien. Ja. En hier is mijn hele verzameling uh, kristallen en steentjes. Dus die, uh, die uh, verzamel ik altijd over de hele wereld. En uh, alle mooie reizen die ik maak, dan vind ik altijd weer ergens een steen. En dan, uh, die moet mee. En die moet mee. En, de, en het zijn meestal reizen die ik met mijn vader doe. Want we gaan altijd, om de paar jaar maken we een hele bijzondere reis. En, uh, en dan staan we urenlang naar één steen te kijken. en <laughs> Gaan we die kopen? <laughs> en daar een klok? Een klok met een, sl met een, met een uh, slangenkop erop. Dat is een oude, een oude klok van mijn grootvader. En dan heb ik deze, maar die heb ik er nu niet uit. Maar ik, ik verzamel uh, alle beeldjes van Jeroen Bos. En dat zijn, uh, dat zijn van die hele kleine verzamelbeeldjes. Maar die zijn heel mooi. En daar heb ik er, daar heb ik er een aantal van. Dus uh, heb ik alleen nu... Want ik, ik, ver ik, ver ik verplaats ook steeds alles. En ik deze tafel is een soort van mijn... Uh, Museum. En ik, uh, ik zet steeds nieuwe mooie dingetjes neer. Bestaat er zoiets als een ultieme schoonheid? Uh, ja, vast wel. Ja, gewoon wat... iets wat als, als het... Uh, ik, nou, ik kan altijd wel gewoon altijd ook heel erg enthousiast worden van, van hele uh, kleine dingen misschien... En dan is dat voor mij dan ultieme. Ik was bijvoorbeeld met deze steen was ik, zijn, ben ik dan gewoon een hele dag heel erg enthousiast mee, mee geweest. En ik vind dat dan hartstikke mooi. Terwijl misschien iemand anders uh, er tegenaan zou trappen. Maar ik zie wel vaak denk ik uh, hele mooie dingen in, hele kleine dingen die andere mensen niet zo interessant vinden misschien. Details. Ja. En ik hou altijd heel erg van. Uh, van dingen die me ergens aan doen denken. Bijvoorbeeld. Een, uh, ik heb van mijn moeder de koektrommel gekregen van vroeger. En al iedere keer als ze dan een koekje eet dan, dan denk ik daar weer heel erg aan uh, uh, over mee. Of na, naar vroeger begrijp je? Of gewoon allemaal kleine dingetjes die, die voor mij heel, uh, heel veel waarde hebben. Yeah. Ik ben wel een beetje een verzamelen. verzamelen is dan niet heel veel kleine pr prulletjes. Maar ik vind wel, ik hou altijd wel van zo'n hele tafel vol met allemaal mooie precious uh, dingen. Dat vind ik gewoon. Uh, ja, daar word ik heel vrolijk van. En ik verplaats het altijd en dan ga ik er weer iets nieuws van maken. Ja, maar ook hier, hier thuis het leven een beetje leuker maken door het mooi te ansceneren. Ja, en het heeft ook wel weer best wel hetzelfde soort van gevoel als um, uh, hoe ik vroeger ben opgegroeid. En hoe ons huis... Mijn ouders verzamelen ook altijd dingen van over de hele wereld. En, dat, uh, en daar heb ik ook altijd heel erg aan meegewerkt. Ik heb net ook weer uit de Congo een heel mooi um, soort heel, heel groot uh, Zwaard van die. Uh, uit het regenwoud meegenomen. Voor mijn vader. Voor in het huis. Weet je? dus. Uh, ja. ja. Mooie dingen. Zul, wat, wat, wat wil je me nog laten zien? Want volgens mij. Rechts. Uh, een grote ja. brug, de Washington Bridge. Maar ja, als, als we... je. inderdaad uit de, in, vanuit de zitkamer naar buiten kijkt. Dan heb je dus heel mooi uitzicht over. De. Uh, even kijken. De westkant van Manhattan. En dan kijk je zo heel Jersey over. Maar als je hier door de. En dit is een, trouwens een poster van de, van de tentoonstelling in de Metropolitan Museum... waar die foto van Lady Gaga hing, waar ik je net over vertelde. En als we dan hier naar het, via, de, via dit kantoor naar de buiten lopen... dan loop ik, ja. moet je hier voorzichtig uitkijken. Dat je niet van het voetstapje afstapt. Um, en dit is mijn fantastische balkon. Uh, waarbij, of ons, een fantastische balkon... waarbij je over de hele... Gewoon, je kijkt zuid. Dus je staat op 32e En je kijkt over heel Manhattan uit. En dan heb je... Op links heb je de, uh, de Harlem River. En daar uh, kan je de Yankee Stadium zien liggen. En je ziet vanuit hier ook alle vliegvelden. Dus je hebt La Guardia, JFK, Newark. Uh, ja, je ziet, ja, je hebt gewoon heel veel... Het is een heel waanzinnig mooi uitzicht. En in de zomer zit je hier fantastisch te eten. En uh, ja, dat is echt... Uh, Iedere dag genieten, alles verandert iedere dag. Dus het is één uh, grote soort van uh, le levend kunstwerk, wat, uh, wat gewoon ieder uur en iedere dag verandert. Twintig jaar geleden, bijna twintig jaar geleden... kwam je hier aan... Met een droom. En dan daar ergens waar al die hoge gebouwen opreizen. Ergens daartussen, daar zat je. Ja. Uh, op een klein kamertje. Wat je vertelde eerst nog. Uh, ook als pizzakourier erbij. En, en, en fotograaf van kleine beeldjes in een, een, een meubelwinkel. Ja. En als je dat dan zo over ziet de stad. En je denkt terug. Wat denk je dan? Dat dit mijn thuis is. Ja, en dat dit... Dat, uh... Dat New York mij uh, de, de, de gewoon die, al die kansen heeft gegeven. Zo, zo denk ik er echt over. Dit is gewoon de stad die mij, die mij alles, uh, echt alles heeft gegeven. En, en, en, en zoals ik straks ook zei, dan moet je, dan, dan, dan moet je dat ook aanpakken. Want volgens mij uh, uh, kan iedereen die kansen krijgen. Je moet er alleen wel wat mee doen. Ja, ja Maar ik word hier wel heel gelukkig van. Als, als je dit zo ziet, is het wel echt... Uh, ja, het is gewoon heel bijzonder. Want waar maak je dit nou mee? Je staat hier eigenlijk gewoon op een soort toeristen... Het is eigenlijk een soort, een soort van toeristenattractie. Je hier ook beneden toeristen in de lift naar boven en dan zo hierover uitkijken. Dat is toch waanzinnig. De verwondering is nog niet afgelopen? Nee, nooit. Maar dat houdt nooit op. Maar dat merk ik ook, uh, merk ik ook bij alle bij mijn ouders heel erg. Die zijn altijd nog heel verwonderd over alles. En um, ja, ik ben altijd heel enthousiast over, allemaal, uh, over alle dingen. En ik, blijf, ik zal over dit uitzicht ook altijd nog enthousiast blijven. Dankjewel dat ik bij je gast mocht zijn. Dankjewel, ik vond het een heel fijn, mooi gesprek. De verwondering van fotograaf Pieter Henkett in New York. En als je nog wat reageert op dit gesprek, dan kan dat. Mail ons nachtkijkers.nl of uh, bel ons even 0800-1121. Zometeen op deze zender Fris Teun Verstegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Martijn. Ja, wat uh, gaat het allemaal brengen ja, zometeen de komende twee uur? We gaan het onder andere hebben over uh, curling. Want dat is na de Olympische Spelen echt ontzettend hip geworden. Ja, dat kun zou je we. in Nederland niet per se zeggen. Ik snap de spelregels nog steeds niet. Nou, het uh, is echt gezegd. heel makkelijk. Uh, en daar ben ik zelf uh, ongeveer 48 uur geleden achter gekomen. Ja? Toen zat ik uh, per toeval te kijken naar de finale tussen uh, Zweden en Amerika. Uh, er was uh, een beetje spullen aan het inpakken. De tv stond toevallig aan. Ja. Die kabbelt zo lekker, hè, die Olympische Spelen. En uh, het commentaar daarbij was echt fantastisch... want de commentator, sorry, ik weet zijn naam even niet... die wist precies uit te leggen wat de regels waren... en waarom hetgeen wat ze deden juist makkelijk of moeilijk ja. was en niet goed. Maar nou, begreep ik nou goed dat degene die bezemt... dat hij geen medaille krijgt? Dat alleen degene die gooit met de steen? Nou, dat weet ik dan er weer okay. niet van. Nee, dat lijkt me eigenlijk sterk, want ze zijn toch een team? Uh, nou, uh, nog andere dingen behalve Keurling de ja, twee uh, genoeg. We gaan het uh, eens even kijken, hoor. Nou, we gaan nog eens achter de schermen kijken bij de Lion King. Uh, Oké, okay, ja, leuk. Ja, er zijn een paar mooie reportages he, die ja, daar zo ja, achter Ruben de schermen heeft, worden gemaakt. Uh, vier afleveringen gemaakt achter de schermen. Dit is deel vier. Oké, okay, wij blijven luisteren zometeen dus fris. Volgende week geen nachtkijkers, maar dan ruim baan voor de uitrekking van de Oscars. Ik wens iedereen een heel mooie dag. Okay. Vertel! Cairo en CRV.